Dus toch? Wat is dit voor orgel? Ik heb een orgel gekregen via Fia. Dat orgel is van Mondje geweest. Mondje was de clown van het dorp. Die had een eigen circus in het dorp. Wat dat betekent een karretje, een bus om mee te rijden, een tent, meestal in de bus. En het programma bij de tent. Dus Mondje had zelf een clownsprogramma met de kinderen altijd. Eerst de kinderen een uur zullen laten kijken wat ze kunnen. En dan samen heel vlug een voorstelling maken met wat de kinderen hadden uitgevonden. Er lag allemaal spullen mee te proberen. Bal en evenwichtsbalk en uh, jong leerdingen en zo. En dat was de formule van het kindercircus. En bij het kindercircus hoorde ook een orgeltje voor de pauzemuziekjes. En dan konden natuurlijk de kinderen zelf slingeren. Want er moesten dus niet al te groot orgeltje wezen en zo. Toen heeft ze ergens, ik weet niet precies wanneer, in de jaren negentig... een handgemaakt Hollands draaiorgeltje gekocht van een hobbyist. Het is een draaiorgeltje van een tekening... Er zijn er meer van, maar die hobbyist heeft er maar één of twee gebouwd. Nou, en dan de boeken erbij, want een orgel is natuurlijk niks zonder boeken. En ze heeft er ongeveer een uur lang boeken erbij. Vooral Amsterdams liedjes, daar waar ze ook mee kon zingen, want met een orgel is het ook vaak meezingen, dat is leuker. En het orgel is dus niet gemaakt voor geld. De meeste orgels worden gemaakt om geld te verdienen. Dit orgel is niet gemaakt voor geld. Dit orgel is gemaakt voor de lol met de kinderen. Nou, iedere dag dat ik begin, bij al de boeken... Die ze heeft, zitten ook bijvoorbeeld De Tranen van een Clown. En er zitten ook Pieper de Clown zitten bij. Dus die draai ik altijd iedere dag als eerste. Want dat ze die boeken gekocht heeft, nou dat Pieper de Clown dat is wel te snappen, maar dat ze dan Teers of Clown in het Frans, L'Arme de, de Piet, dat ze dat heeft gekocht, dat is toch wel opvallend. Misschien heeft ze het gekocht, dus we wisten hoe het afliep, misschien had ze die gewoon al. Maar voor mij betekent het gewoon, dat liedje gaat als dus eerste. En af en toe gooi ik het er tussendoor. En aan het eind speel ik er ook weer mee. Ik heb het orgel gekregen omdat ik... Ik kom uit de muzikale familie. En mijn broer, mijn jongere broer, die zit ook met orgels te rommelen. Mijn broer is professioneel muzikant. En die rommelt met alles, maar ook met orgels. Dus ik zei, Dik, kan ik er wat met zo'n orgel zijn? Ja, hij zegt, ja, natuurlijk kan je er wat mee. Laten we maar eens gaan kijken. We hebben het gestemd, getuned en gedaan. Het was een beetje uh, ver verwaarloosd. Uh, ik heb het een beetje opgeschilderd. Uh, en kadertje gemaakt... En nu speel ik niet iedere week, maar op zaterdag, zondag in Deventer, waar daar woon ik nou, speel ik met het oogst bij, bij, bij de trap van het pontje. Deventer heeft een pontje met een trap. En daar staan natuurlijk altijd mensen te wachten. Dus dat is een leuke plek om even te draaien. Maar na een jaar was Weet het... Hoe heet dat riviertje dan? De IJssel. Oh, <laughs> dat is nog wel een beetje een rivier. <laughs> en in, in Deventer is... Het pontje. Nou ja, in Deventer is een voetpont. Dan kan je niet eens een fiets kan meten, dus er zijn heel veel bruggen. Maar je kan ook uh, met een de pontje. Deventer heeft natuurlijk sinds 800 na Christus een pontje over de rivier. Dus echt, dus, toen was het al een speciale plek met een zandheuvel aan de ene kant en iets aan de overkant. En, uh, dus dat pontje is ook wel hartstikke historisch. Deventer heeft ook een eigen stadsorgel, want dat is een heel groot ding. Dat maakt een pokkenherdy, die mogen nergens draaien. Met hun eigen stadsorgel mogen ze niet in de stad spelen. Het is veel te luid. Is het nog met paard en uh, daarvoor? Nee, het is elektrisch inmiddels, maar met trommels en pellen. Nee, maar dat, dat... dat orgel? Ja, dat is Meigen, een elektrisch. Nee, het is elektrisch. Nee, het is helemaal elektrisch, nou. Nee, maar dat orgel kunnen is ze toch, is toch Een mobiel orgel? Het is een mobiel orgel, maar ze mogen bijvoorbeeld op de marktdagen niet op de markt komen. Want het maakt gewoon te veel herrie. Maar dat is een orgel wat gemaakt is voor geld. Daar staan twee mannen omheen met, met tabakjes. Dat is ook. Voor het, beroud, voor het behoud van het orgel. <lacht> Altijd een goed excuus. <lacht> ja. Maar uh, dit orgel. Ooggetje... is ook een rustig? dat is voor orgels? Het draai, oh, ja. draaiorgels. In Amsterdam, juist, ja, zoiets. Dat is verboden. Terug, dan, oh, het museum. ja, ja, ja, ja. Speeldo Speeldoos tot piediment. Daar staat van alles. Ja. Daar staan, piediment is een heel groot ding. Dat kan je niet verplaatsen. Maar de, een groot speelorgel, zoals in Amsterdam op straat. En in Deventer ook. Uh, ja, dat zijn gewoon monsters van heling. Dit is een heel klein orgeltje, maar mijn nou, broer voor zegt... voor de duidelijkheid. Wat zijn de afmetingen van dit orgel? Nou, ik kan er net tillen in mijn eentje. Het zit in een karretje. Het is uh, twee sinusappekisten, drie sinaasopperkistjes, ja. zeg maar, samen. Het, ja. is, het is voor mij zwaar om ja, op te tillen. Het is ongeveer 1 meter bij 75. Nee, niet eens, ja. 70 bij 80, bij 60 of zo. Maar het zit in een karretje. Het, nu staat het erop, maar het kan ook in het karretje. De karretje kan achter de fiets. Het karretje heeft pootjes. Uh, wat, en wieltjes, ja. ja, wieltjes En dat was, gisteren hadden we lekker band nee, oh. Mijn orgel heeft een lekker band Dat oh, ja, is ja, ja, en zo weer gefixt. Oh, ja. Davide van de ADM Die, die... Oh, dat kan ik wel even fixen en, uh, Nou dan gaan we weer tijdens het dansje Nu komt het orgel terug naar Uygoort De tent van Montje staat Het woonwagentje staat en wordt gebruikt Het elf van Montje is nog steeds het elf van Montje En uh, de lol De dans zit natuurlijk in dat orgel Want de rest is nogal proevig. Maar het orgel is nou terug. Het heeft in de, in de tent gedraaid. Ik heb hier gedraaid. Ik draai bij mondje op het erf. Ik draai zo een deutje hier, een deutje daar. Uh, want ja, een clown dat is altijd zo droef als een clown gaat. Een clown heeft zoveel mensen blij gemaakt en laten lachen. En, en dan ontstaat er een gerommel zo als zo'n clown doodgaat. Want die heeft natuurlijk allemaal gekke spullen. En waar dat dan heen moet en wie daarvoor gaat zorgen. Nou ja, en het resultaat is dat het Orgelse nu een eigen leven heeft. Het circus heeft een eigen leven. De tent. De tent staat, maar het is geen kindercircus. Uh, het, is het, kinder, kinder, het is kinderveld. Kindleveld. Kinderveld, ja, maar er is geen kindercircus. Maar nee. dat geeft niet. Komt misschien wel een keer. Ja. Als we iemand anders vinden die, die het zou willen doen. Maar in dat, ondertussen is het orgel gewoon ook elders op reis uh, en maakt muziek. Dus je kan het zien, niet op de radio, maar je kan het zien de Montjes schilderijtje staat nu aan de voorkant. En het orgel heeft een naam gekregen, want dat had het nooit. En er zit nou een bordje op met de naam, Why Not, natuurlijk Why Not, van Montjes Circus. Dus het is nu echt Montjes orgel geworden. En een ja, pianist erbovenop. En een pianist, ja, dat moet een beetje gein af en toe. Ja, gisteren had je een octopus. Oh, ja, ik heb ook een naast. octopus. Ja maar die octopus is een beetje zielig, want die heeft maar zeven armen. Oh, ja. Want niet oh. iedereen is perfect. Nee, okay. oh, Dus ik heb specifiek bij mijn vriendin in New York een octopus besteld met zeven armen. Die kan dansen en wiepelen bovenop de. En de kinderen vinden hem doodeng. Ja, Ja, ja, o oh, ja. Oh, daar je. Dat is zoiets zo waar je inderdaad een. Een ja. nacht mee. mee. Wat kunnen krijgen. Nou ja, het zei zo, die angst voor de kinderen, dat is ook oké, okay, weet je wel. Ik heb ook altijd nachtmerries gehad van de knipper van meneer De Uil. Oh. Ja. Zo van wel terug, ze slaapt lekker. En, dan. En, en hoe eng was Bromsnoor vroeger niet? Van Pipo. Ja. Dus, uh, um... Oh, er staat hier Circus Bender Festival 2022. Ja, dat is. Uh... Dat komt er nog aan zo te zien. Erasmuspark. Dat is uh, struikreclame voor een ander feestje. Ook. Oh, nou, dan moeten we daar ook maar gaan Ja. Nou, dan moet je even zorgen dat het Mondjes Tenta komt te staan. even kijken. Uh, Vrijwilligers gezocht. Uh. Ook. Dat is eigenlijk de reclame. En het is dus... Het zijn twee feesten. Erasmuspark en daarna op de ANN is uh, okay. Twee weekenden achter elkaar zo te zien. Twee uh, uh, en drie en vier september. Dat is Bende festival. De eerste is op 26 augustus al. Dat is over... Dus volgende week. Oh, ja. En de Erasmus tweede is er Park. beter eigenlijk. Park. Erasmus Park in West. Ja. Oh. Kijk, je ziet de Amsterdam en Erasmus Park. Ik dacht dat het is in Rotterdam. Ja, daar zou je eens verwachten. Maar hij heeft ook in Amsterdam uh, lesgegeven. Ah, oh, oké. Okay. Dus Circusbende Festival 2022. En ze zoeken nog vrijwilligers. En het is aan het einde van augustus en begin september. Twee lange weekenden van drie dagen. Oh, ja. ja. Oeh, dat ziet er. En mag ik uh, tot slot... Uh, wil je nog iets? Nog een liedje? Aan, uh, luisteraar. Nou, ik heb zelf ook van alles meegemaakt de laatste jaren. Waardoor ik niet bij de begrafenis van Mondje kon zijn. En uh, als je daar dan doorheen bent en je wordt weer wakker en je ademt, dan is het toch het enige wat, wat eigenlijk blijft is uh, opstaan, uh, beginnen, lachen, beginnen aan de volgende stap van de dag. Zoek een liedje, zoek muziek, zoek leuke vrienden. Uh, en en maak er wat van. Want niemand gaat het voor jou doen. Je moet echt zelf slingeren. Ja. Dat, is dan, dat is dan de boodschappen. Ja, Sorry, de raar. En uh, donaties voor het orgel zijn van harte welkom. Voor het behoud van het orgel. Ja, ja, ja, ja. En onderhoud. Ja, ja. Nou, vandaag de dag nog niks gevangen, maar dat komt, komt wel. Ah, oké. Okay. Ja. Dan gaan we weer. Boekje erin. Boekje erin. Even kijken, we gaan uh, hier. Dit is een goeie, dit is een goeie Hollandse. De vrolijke wandelaar. Kijk, kijk. Daar gaat hij. I lower the ball. They don't, they don't oh. One more yeah. song? Okay. Oh, one more song? Alright, one more song. So, this song is dedicated to the sea and it's called Inram. Inram is actually an ancient Irish word that describes um, a spiritual journey which is Um, basically, it, in the ancient times, they used to go on a journey in the Atlantic Ocean to find spiritual, like a like a kind of quest. Uh, so the Imran is like a spiritual quest. And the monks used to journeys, so they might like adventure with some the demons and some of the demons And during these trips, according to the legends, they also encounter... Some the came to the The search for the state. Radio Ruighoort, Land Dorpsjeel, 2022. an American friendship it, it, it, it. up, bustle, and out which means good in Hindi. Are you all feeling acha? Het is nog wel. Nou, 2022. Radio Ruighoort. Ja, alsjeblieft niet vergeten. Luister naar Radio Ruigwoord. Je weet niet wat je mist. Luister en, en, en radio Gego. 재미 wat Terug. Shamanos, leuk dat jullie hier te zijn. Komen nog dichterbij, we gaan deze energie delen. En dan gaan we naar Radio Ruigord. <laughs> Do mm do -hmm. En dan Ruim naar Radio Ruim naar Radio ja, Kunnen jullie was, niet nog één keer eens vertellen? Ja. Ja. Liefde, liefde was de in het is de slootel voor de hemel in ons zelf. Je luistert naar Radio Ruizelwoets. Je luistert naar Radio Ruizelwoets. Je luistert naar Radio Ruizelwoets. Je luistert naar Radio Ruizelwoets. Radio. Ja, radio jullie niet ja. nog één keer ja.